Er ontstond een massale vechtpartij, de wedstrijd werd gestaakt... en een van de spelers van de uitploeg is gearresteerd. Het incident is doorgegeven aan het meldpunt wanordelijkheden van de KNVB. China gaat ingrijpend hervormen, zowel op economisch als op sociaal gebied. Dat heeft Yu Zhengsheng beloofd. Hij is lid van het dagelijks bestuur van de Communistische Partij. Yu is de eerste Chinese leider die zich er in het openbaar over uitlaat. Maar in de staatsmedia zingt het al tijden rond. Minder staatsinvloed en meer buitenlandse investeerders. En Chinezen die van het platteland naar de miljoenensteden zijn getrokken... moeten ook recht krijgen op zaken als onderwijs en gezondheidszorg. De uitvinder van het moderne broodje deuner kebab is overleden. De man Kadir Noerman serveerde in 1972 in Berlijn de eerste broodjes deuner. Inmiddels is het van oorsprong Turkse gerecht in heel Europa bekend en geliefd. In Turkije werd al veel langer vlees van een spit in een pita-broodje gegeten... maar in die broodjes zat geen tomaat en ui. De uitvinding van Noerman werd in korte tijd razend populair... later werden er ook nog sla en saus aan toegevoegd. Twee jaar geleden zei Noerman in een interview... dat hij met de deunerkebab wilde inspelen... op de veranderende eetcultuur in grote steden...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 Toto voorspel en win. Deelname vanaf 18 jaar. NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond en welkom in deze uitzending schaatsen en natuurlijk heel veel voetbal. Vier wedstrijden uit Nederland en eentje uit Spanje. Laten we beginnen bij de koploper FC Twente. Die is op bezoek bij ADO. En daar in Den Haag is het gras weer groen, alleen is het wel kunstgroen. ADO heeft geoefend op kunstgras vorige week tegen Peksevolle. Is toch lekker meegenomen, Roland van der Geer. Ja, dat was een 6 1 nederlaag. Wat dat betreft weet je dan precies wat je vanavond wel moet doen... wat je vorige week niet deed. Na 20 minuten is het nog altijd 0-0. Men zoekt eigenlijk nog het contact en de sleutel. We hebben één schot op goal gezien. Dat was van Tadic namens FC Twente. Hoog over de goal van Ado. Ado dat al twee corners heeft mogen nemen. Moktar in de plaats van Ekran bij Twente. En Holla terug van een schorsing ten koste van Van Haade... bij Ado Den Haag. Coutinho ook weer terug in de goal bij Ado. We zijn in afwachting van een corner van Twente. De eerste die de tukkers Tuckers gaan nemen vanaf de rechterkant. Maar er is van alles te doen in het strafstopgebied... ...waar wat geduwd werd en wat getrokken werd... ...en waar Van Siergen met de neus er bovenop stond. Nu geeft hij de bal vrij. Maar even kijken, die corner van Tadic komt bij de eerste paal. Maar daar is Coutinho en die vangt hem. Na 20 minuten is het nog altijd 0-0. Een kwart voor acht zijn er twee wedstrijden. NAC tegen de go Eagles en Kambuur tegen FC Utrecht. En een kwart voor negen, de late wedstrijd, komt uit de arena en gaat tussen Ajax en RKC. En er wordt ook gevoetbald in Spanje. Barcelona ontvangt Real de nummer 1 tegen de nummer drie. Rachna niet meer. 49 minuten op de klok, dat betekent 4 minuten gevoetbald in de tweede helft van de wedstrijd. En die goal van Neymar die viel na 19 minuten, is tot nu toe ook de enige in Camp Nou... 99.000 toeschouwers zagen een paas van Iniesta het strafschopgebied in Nijmars schiet. En die heeft het geluk dat de bal via het been van de Fransman Varaan, de centrumverdediger, achter de keeper van Barcelona Valdes verdwijnt. Anders denk ik. Dat, of Diego Lopez natuurlijk van Real Madrid. Anders denk ik dat Lopez die bal gepakt zou hebben. Nu was het raak voor de Braziliaan in zijn eerste Klassico. Mooi, maar het is nog niet de topwedstrijd die je had verwacht. Te weinig mooie aanvallen, te weinig opstootjes misschien ook wel. Hoewel je dat misschien eigenlijk niet mag zeggen. Hakballetje nu van Cristiano Ronaldo. Vandaar het gefluit, maar er loopt niemand mee op de linkerflank. Daar is Beel ook niet, want die staat gek genoeg in de spits als het ware. Het is 1-0 voor Barcelona door de goal van Neymar. Straks meer. En zoals altijd, op zaterdag gaan we dus langs de lijn. Tot 11 uur met sport en. muziek. Amy, bijvoorbeeld. We are Met Valerie. Ado, FC Twente. Ja, Twente vorige week gelijk tegen Ajax. Maar nu moeten ze het spel maken, denk ik. Hè Ronald? Nou, toch niet helemaal. Want Ado voetbalt eigenlijk best wel fris. Combineert ook heel veel, maar er zitten wel wat onnauwkeurigheden in. Maar dat geldt ook voor Twente. De spelers van Twente hebben dan nog het bijkomstige probleem... dat het ook op zoek is, de spelers dan, naar, naar stabiliteit. Het is nog 0-0 na 26 minuten. Heel veel mogelijkheden zijn er niet geweest. En Alo mag tot nu toe niet mopperen over de arbitrage. Want uh, één keer is Mokta na een paar minuten al teruggevlacht voor buiten spel. Maakte de bal uiteindelijk wel heel mooi af. Maar dat gold ze allemaal niet meer. En zojuist ook Castanjos. En eigenlijk twee keer was dat een onterecht verlagsignaal. Dat door scheidsrechter van Siegen werd overgenomen. 0-0 is het dus nog een schot van Moktar over de goal. En dan hebben we het eigenlijk wel een beetje uh, gehad. Ook wat uh, dus betreft ADO. Dat wel probeert te voetballen. Je ziet ook wel dat ze net even iets meer ervaring hebben met deze ondergrond. Ze hebben het tenslotte al de hele week op getraind. Ja en Twente zal in deze wedstrijd en in de ondergrond moeten groeien. Promes net met een hele aardige solo. Ingezet op uh, eigen helft. Vervolgens met een paar spelers afgerekend... tot die Beugelsdijk tegenkwam in de 16 van Adel Den Haag. Correct en dus volgens de regels gestuit. De muur van onverzettelijkheid, zoals die vaak wordt genoemd... achterin bij Adel Den Haag. Nu Twente met het balbezit met Mokhtar Speelt aan de linkerkant. Promes op 10. Zoekt de combinatie, maar dat mislukt. Malone zit er tussen. Malone speelt de bal naar Van Duinen... die zich ophoudt aan de rechterkant. Kramer is de spits. Ja, Van Duinen wil Kramer wel de diepte insturen. Maar die bal heeft niet veel vaart en dus kan er ingegrepen worden door Bjelland. Gele kaart ook gezien voor Dico Koppers. Speler die vorig seizoen nog bij ADO op huurbasis speelde. overtreding op Meloon. Enige kaart van de wedstrijd tot nu toe. En Bengtson heeft nu het balbezit. Namens de tukkers richting de middenlijn aan de rechterkant. Speelt Castanjos aan. Rug naar de goal. Rug ook naar tegenstander Bakker. Speelt hem wel goed in de breedte naar Promes. En dan vervolgens de actie van Tadic. Die over zijn eigen benen struikelt. En dus ook toch worstelt met die ondergrond. Die misschien wel tot verbazing van de spelers van Twente gladder is... Dan in eerste instantie verwacht. Hij heeft een paar aardige bewegingen, Tadic, in het strasselgebied. Maar op het moment dat hij de bal wil voorgeven op Castanjos, gaat hij onderuit. Zonder dat daar een tegenstander bij in de buurt is. Ziet er zelfs wel wat koddig uit. Dit. Ja, dan gaat het excuushandje wel richting Castanjos. Maar die is er eigenlijk boos over. Maar ja, Tadic doet dit ook niet expres. De lange bal van Coutinho, de doeltrap, komt terecht op het hoofd van Kramer. Nou ja, bijna. Ook niet bij Van Duinen. Twente neemt het balbezit weer over. Zij het voor kort, want uh, Ado zat ertussen met Holla. Maar dan is er in eerste instantie al een overtreding gemaakt door uh, Kramer. En mag er nu door Twente via Bengtson een vrijtrap worden genomen. Gaat uh, kort naar uh, Gutierrez. Gutierrez speelt dan Bjelland aan. Struikelt over de middenlijn. <lacht> Zou die dan ook wat <lacht> omhoog liggen? Ja, je weet het maar nooit. Het is net of die over een kort viel. Dat zag er wel, wel weer heel aardig uit. Nee, die, die spelers van Twente hebben het nog niet echt lekker. Rosales bijvoorbeeld heeft echt al drie, vier keer op zijn kont gelegen. Zonder dat er een tegenstander in de buurt was. Hij heeft nu ook de bal, de rechtsback van Twente... Uh, Probeert nu in hoog tempo die bal rond te spelen. Maar verliest hem dan bij Rosales. Gaurier is degene die overneemt. Gaurier door de as van het veld. Maar die wordt dan weer van de sokken gelopen door Ebicilio. En zo wordt eigenlijk elke aanval of elk idee tot aanval al vroeg in de kiem gesmoord. En zien we dus bijna geen momenten voor beide doelen. Marsman eigenlijk nog helemaal niets te doen gehad. Nou, en dat geldt ook voor Coutinho. Een paar vangballetjes. Eentje dan bij een corner. En hij heeft de bal gezien van uh, Talic. Die over zijn doel ging. Het is na een half uur een conclusie dat... Uh, die luidt dat we eigenlijk nog op gang moeten komen. Even nog kijken, want nu is Castanjos in het strasopgebied van Ado Den Haag. Weliswaar met de rug naar de goal. En dan maakt hij ook nog eens een overtreding. Nou, het blijft 0-0. Wij hopen nog beter na deze eerste 28 bijna 29 minuten. Barcelona Real Madrid, graag nog niet mee. Wat een kans voor Cristiano Ronaldo. Daar was hij dan voor het eerst met een schot op doel op de goal van Vitor Valdez. En die redt op de doellijn bij Barcelona. Prachtig. Dat gebeurt na 58 minuten als Andres Iniesta balverlies leidt. En dan gaat het hard naar de linkerkant van het veld vanaf dezelfde plek als waar Neymar raakschoot. schoot. Een katachtige reactie. Goed. Van Vitor Valdes die met zijn ingreep natuurlijk wel de hoekschop weggeeft. En dat is de eerste in deze wedstrijd voor Real Madrid. Getrapt door Modric, gekopt door Beel. Maar mist, al vanuit de tweede lijn geschoten. Van een meter of twintig wel door Di Maria. Maar weer gepakt door Valdes. Dit is een van de leukste fases in de wedstrijd op deze manier. Want er is tot nu toe toch te weinig eigenlijk gebeurd. Vervang je die rood bij blauwe shirtjes en die witte tunis door iets met groen, geel en paars. Dan denk je, nou, dat is nog geen uh, topper. Maar uh, ja, Barcelona Real Madrid is dat natuurlijk wel. Maar de wedstrijd uh, ja, moest op gang komen. Misschien is dat nu wel gebeurd met die twee kansen voor Barcelona. Nu een vrije trap omdat Iniesta op de hakken wordt getrapt door Kedira. Uh, en de Duitse krijgt geel. Maakte al een wat opgefokte indruk. Zo in deze tweede helft van de wedstrijd. Gold overigens ook voor zijn ploeggenoot Sergio Ramos. De centrumverdediger die op het middenveld speelde vandaag. Ontsnapte na twee, drie minuten spelen in de tweede helft. Al aan zijn tweede gele kaart. En toen nam Mancelotti geen risico. Met het inbrengen van de Bask In dienst van de koninklijke Azir Iaramendi. Nou, eens kijken. De vrije trap bij Barcelona is uh, genomen. De goal van Neymar tot nu toe de enige. Wel bijzonder voor de Zuid-Amerikaan. Want uh, dat is toch wat in zo'n Klassico. Uh, Notabene zijn uh, eerste. En nu uh, een slordige paas bij Barcelona. De ontsnapping aan de rechterkant met Di Maria. Want die speelt een stuk minder dwingend dan bijvoorbeeld afgelopen week in de Champions League. Tegen Juventus toen er met 2-1 werd gewonnen door Real. De uitbraak met Iniesta. Er komt wat meer ruimte op het veld. Het publiek ziet ook dat het een fase is die misschien wel beslissend kan zijn. Maar de paas naar de rechterkant bij Barcelona is niet goed. Overname van Modric. Ten hoogte van de middenlijn. Dan komt de defensie mee naar voren met Carvajal. Die rechtsback speelt terug naar Di Maria. Goede opening naar de linkerkant van het veld. Dan zitten we halverwege de Barcelona helft. Moet het naar Cristiano Ronaldo. Natuurlijk uitgefloten. Zoekt het u wel met Dani Alves. Het hakballetje van Modric. Maar dat is wel achteruit. Dan krijgt hij de bal terug. Modric op een meter of twintig van het doel. Ziet aan de rechterkant van het veld Carvajal doorkomen. En dan is het of een keeperstrap of een hoekschop. Het is het eerste. Omdat de verdediging van Barcelona in dit geval via Adriano Correa de bal als laatste aanraakt. Het lijkt erop alsof het feest nu echt is begonnen. 60 minuten op de klok in Camp Nou. Kansen voor Real Barça moet wakker worden. En het staat dus wel 1-0 voor de thuisploeg naar de goal van Neymar. Even in andere landen, Duitsland allereerst, Bayern München, Hertha werd 3-2. Robben moest daar na iets minder dan een half uur met een liesblessure naar de kant. Schalke 0-4 tegen Borussia Dortmund 1-3, Bayern Leverkusen, Augsburg 2-1. Hannover 96, Hoffenheim 1-4 en Mainz, Eindracht, Branswijk 2-0. Om half zeven begonnen, dus vrijwel rust Wolfsburg tegen Werder Bremen. En daar is het 1-0. Aan kop niets veranderd, want de drie koplopers wonnen. Bayern München, 26 uit 10. Gevolgd door Dortmund en Leverkusen, die hebben er allebei 25 uit 10. En ook in Engeland veranderde niks aan de kop... want de drie koplopers wonnen alle drie. Crystal Palace Arsenal werd namelijk 0-2. Ook Liverpool won, versloeg West Bromwich Albion met 4-1... met drie goals van Suarez. Aston Villa Everton werd 0-2. Manchester United Stoke City 3-2 van die maakte er één voor United. Het was zijn 127ste goal in de Premier League. Samen met Hasselbank is hij nu de meest scorende Nederlander... in de Premier League. En Noord City tegen Cardiff. City was en bleef 0-0. En het is uh, rust bij Southampton tegen Fulham. En de rust dan daar 2-0. Arsenal heeft na 9 wedstrijden 22 punten. Liverpool volgt op 20. En Everton met 18 is derde. En dan gaan we schaatsen... Oh, Ronald van der Geer. Eerst Ado tegen FC Twente. Ronald. Ja, zonder schaatsen. Hoewel ook hier uh, het er af en toe op lijkt... alsof de spelers van Twente de schaatsen hebben ondergebonden... in het kader van het uh, seizoen. Oh, foutje achterin van uh, Melon. Nee, het levert uh, uiteindelijk geen uh, kans op voor uh, FC Twente... dat net wel een corner mocht nemen... en er dichtbij was bij die openingstreffer. Het is nog 0-0 na 34 minuten... maar die corner kwam van Tadic vanaf de rechterkant. Dus zat uh, Coutinho in eerste instantie mis... en kon des koppen. Maar uiteindelijk toch de vuisten van de doelman van uh, Ado... ging uh, de bal... De achterlijn. De corner daarna van Promes leverde niets op. Weer Twente nu. Met Gutierrez aan de linkerkant. De ingrijpen van Beugels dijkbal gaat over de zijlijn. En dan mag Gutierrez daar gaan ingooien. Hij speelt op het middenveld nu waar Promes... die nu de bal aangegooid krijgt op 10 speelt. Mokhtar uiteraard en zijn vertrouwde linkerkant. Bal gaat via de achterlijn. Daar staat Promes naar Tadic. zit weer een Haagse verdediger tussen. In dit geval Meijers. Weer een corner voor FC Twente. Waarover je kan zeggen na 34 minuten... dat het wel groeit in deze wedstrijd. Dat het wat sterker wordt dan ADO. ADO begon frivol. Had heel veel balbezit. Maar zeker neemt Twente bezit van het duel. En dus ook de controle. Het duurt weer lang dat die corner genomen kan worden. Spelers hebben veel aantrekkingskracht op elkaar. Zitten ook heel erg aan elkaar. En Van Zichem komt echt ogen tekort. Nou, dan komt die corner. Coutinho uh, wil hem pakken bij de eerste paal. En uiteindelijk als een soort volleyballer tikt hij hem naast zijn goal. Betekent wel dat er nog een corner komt voor uh, Promes. En dus voor uh, FC Twente. Inmiddels in de 35ste minuut. Slippertje toch van die, uh, van die doelman. Corner is inmiddels genomen. En uh, geen gevaar. Omdat hij uit de doelman wordt weggekopt door uh, Tommy Beugels. Dan neemt Twente wel weer over. Via Rosales. Rosales vanaf de rechterkant. Een bal die met de borst wordt teruggelegd voor... Ja, voor uh de Bengtson die daarmee voorin is. Maar Ado kan uitverdedigen. Maar niet meer dan dat. Want op het moment dat de bal ver naar voren gaat is het weer inleveren. geblazen bij FC Twente. Dat zelfs even Marsman in het spel betrekt. Die speelt op naar Gutierrez. Zakt uit tussen de twee centrale verdedigers in. Die spelen elkaar nu de bal toe. En Bengtson is dan degene die ziet dat er wat stappen voorwaarts gemaakt kunnen worden. Dan komt Ebitilio de bal halen. Rosales aan de rechterkant nu op de middellijn. Zoekt de diepte bij Castanjos. Maar Castanjos zoekt die niet. Dan heb je toch sprake van een of is er sprake van een communicatiestoornis. Bal over de zijlijn. En Ado Den Haag. Dat in deze fase toch een beetje op zoek is naar rust. En misschien ook wel wat stabiliteit. Maar dan in het balbezit. Mag die bal gaan ingooien. Via Aaron Meijers doet dat achterwaarts. Naar Wesley Bakker. 18 jaar. Maakte vorige week tegen Zwolle een debuut. Als basisspeler. Centraal achterin. Moet daar nu ook staan omdat Wormgoor en Zuiverloon nog altijd geblesseerd zijn. En heel veel meer smaken heeft uh, Stijn niet in uh, zijn selectie. Aardige actie nu van Van Duinen. Komt uh, van rechts naar binnen. Van Duinen nog altijd en wordt dan vlak voor het strafstopgebied neergelegd door Bengtsrom die de bal omhoog houdt ten teken aan van Siegum. Joh, ik speel toch hartstikke de bal. Nou zegt van Siegum, dat kan allemaal wel zo zijn. Maar je deed nog een heleboel andere dingen die mij niet bevallen. En dus een gele kaart voor Bengtson. De tweede gele kaart al voor een speler van Twente, van Duinen. Die is toch aardig geblesseerd geraakt bij die actie. Op volle snelheid en hij werd opgevangen door die verdediger van, van FC Twente. Ja, dat ging helemaal niet volgens de regels. En dat Bengtson uiteindelijk die bal heeft. Nou, dat is meer geluk dan wijsheid. Dat betekent wel dat die bal ligt op een prettige plek. Voor een specialist als Denny Holla is. Je zou zeggen Van Haarden zou ook achter die bal kunnen kruipen. Nou ja, die stond daar vorige week op die positie. Toen Holla geschorst was. Maar nu de aanvoerder weer terug is. Zit Van Haaren naast coach Stijn op de bank. En staat Holla dus achter die bal. Ook Meijers. En Gaurier komt zich ook... Nee, Keert is dat. De middenvelder komt zich ook melden. Even overleg. Dan maar even kijken wat deze vrije trap oplevert. Hij mag zelfs nog wat naar voren. Holla stond meter of tien bij het strass op het gebied vandaan. Maar zegt Van Siegem, je mag best wel wat dichterbij komen. Niet schrikken van mij. Ik ga die muur ook nog wat verder wegzetten. Nou, die muur moet zeker een, uh, nou, een half leven achteruit bijna. Met uh, niet ingestrekte draf gaat dat. Dat duurt even. Voordat uh, al, nou, al die uh, roodhemden op uh, de juiste plek staan volgens Van Ziegen. Holla dus achter die bal. Meijer staat er ook. En dan Beugelsdijk in uh, de muur. Nou, daar komt hij. Danny Holla. Holla aangeraakt. En naast uh, de goal. En een corner voor uh, Ado Den Haag. Het was een uh, aardige poging van uh, Holla, maar niet meer dan dat. Hij kreeg hem dus niet over de muur, maar via de muur over de achterlijn. Corner voor Ado aanstaande. Na 37 minuten en een beetje is het in Den Haag nog altijd 0-0. Real Madrid was net op zoek naar de gelijkmaker. mee. <kijs> ja, dat heeft Barcelona wel weer wakker geschud na 67 minuten. Het is meer een open wedstrijd geworden met twee ploegen die eigenlijk allebei wel een doelpunt willen maken. Maar nog altijd niet heel veel mogelijkheden creëren. Hoewel in mijn vorige bijdrage dus die schoten waren van Ronaldo en Di Maria. Daarna is het weer ietsje rustiger geworden wat dat betreft. Cristiano Ronaldo met de opening. Hij he, heeft de pech dat hij op het middenveld aanschiet tegen het bovenlichaam van Sergio Busquets. De middenvelder van Barcelona. Omdat die bal door kunnen schieten tot bij Benzema. Dat is niet wat gebeurt. De Fransman jaagt nu de goelman van... Uh, Barcelona, Vito Valdez eventjes op. Benzema niet in de startende elf van Carlo Ancelotti bij Real. Beel wel, maar die nou precies moest lopen op het veld. Wist eigenlijk niemand, is vervangen. De Welshman, de Welsh Wizard heet hij geloof ik. Maar de Magic Touch vanavond van hem nog niet gezien. En hij gaat dat dus ook niet meer laten zien. Kedira aan de rechterkant. Schiet aan tegen Gerard Piqué, in gooien van de Duitsers. Snel genomen naar Angel Di Maria, dan gaat het wel terug. Tot bij Rafael Varane. De Fransman terug dus in de ploeg. Er is ongelukkig bij die goal van Neymar. Inmiddels aan de linkerkant van het veld. Marcelo met de voorzet. Tot bijna bij Cristiano Ronaldo. Halverwege de helft van Barcelona. Dat was waar Marcelo stond. Weggehaald door Busquets. En dan is het uh, kijken wie eruit komt op het middenveld. Waar het heel druk is. Barcelona met Messi. Waar is zijn moment? Zijn versnelling had het 2-0 van kunnen maken. Vlak na de goal van Neymar liet dat liggen. Hij heeft nu een opening in huis naar de rechterflank. Fabregas uh, glijdt. Niet uh, zijn duel ook trouwens voor de uitspeler van Arsenal. Te weinig van gezien. Overname Modric. Ronaldo. Nu komt aan de rechterkant van het veld Real Madrid. Bal even terug tot op de Madrileense helft. En dan Marcelo. Die opent aan de linkerkant bij Benzema. Krijgt hem al even niet mee. Een meter of twintig over de middenlijn naar Marcelo. Wat meer in de as van het veld. Modric dan weer op de flank. Dan zitten we al halverwege de, het strafstopgebied van Barcelona. Die hoogte van het veld. Gewonnen het duel door Dani Alves. Geeft nog een setje na als Modric over de zijlijn valt. Maar de middenvelder van Real Madrid mag wel na 69 minuten spelen de ingooi nemen. Doet dat naar Kedira. Staat halverwege de helft van Barcelona aan de linkerkant van het veld. Even achteruit zoeken waar de ruimte ligt. Nou bijvoorbeeld op de rechterkant bij Carvajal. Dan kan het naar Di Maria die uh, ja, nauwelijks uh, voorin staat. Maar steeds achterin het balletje komt te ophalen. Kijken wat deze avond nog oplevert. Misschien met Marcelo. Weer het zoeken naar Ronaldo. Of Benzema komt over het doel heen. En staat bovendien denk ik buiten spel, Want vandaar het fluitje. Het was in ieder geval weer een spannend moment voor de goal. 69 minuten gespeeld. Barça Real is nog altijd 1-0. Nou, Bob was dat uh, ja, kunstgras. Dat is toch voor de technische ploeg, uh, zou je zeggen, Ronald van der Geer? Ja, dus wordt de meest technische ploeg ook wel wat sterker. Maar is het nog altijd 0-0 na 44 minuten. En dan doe ik natuurlijk op FC Twente dat als koploper. Eigenlijk hier al uh, op 2-0 had moeten staan. Twee grote momenten in de afgelopen minuten. Eerst een bal van Tadic vanaf de rechterkant. In het strafstofgebied gespeeld. Fantastische aanname werkelijk van promes. In één keer aannemen en schieten. Met de bal hoog over de goal van Adel Den Haag. En misschien nog wel een grotere kans. Zojuist weer Tadic aan de basis. Hij mocht de vrije trap nemen. Die eerst in de muur komt. Dan krijgt hij hem nog een keer. Schiet hij nog eens. En dan schiet hij hem tegen een paar spelers aan. Maar die afgevallen bal komt voor de voeten van Ebicilio. Linkerkant schraafschopgebied. Heeft eigenlijk de hoek voor het uitkiezen. Kiest voor de verre. Dat is op zich een goede keus, maar hij kiest iets te ver. Want die bal gaat aan de verkeerde kant van de paal. Over de achterlijn, en dus is het nog altijd 0-0. En van Ado, nou, zojuist weer eens een teken van leven. Een uitbraak, ja, het kan ook bijna niet anders. Want Twente wordt alleen maar dominanter. Een uitbraak waar uh, in eerste instantie van Duinen aan de basis staat. Hij geeft de bal naar de rechterkant. Op het laatste moment aan Alberg. In plaats van dat Albert die bal teruggeeft aan Van Duinen. Kiest hij voor een uh, hoge voorzet bij de tweede paal. Daar staat dan wel Geert. Maar de kopbal uh, ja, die, uh, verdient niet deze het predicaat. Kopbal, het was uh, totaal een ja, mislukte aanraking van de bal met het hoofd. Laten we het daar maar ophouden. Nog één keer uh, Twente want we gaan richting de rust. Nog 10 seconden. Als Castanjos gevonden wordt binnen de 16 meter aan de rechterkant... in een duel met Beugelsdijk richting de achterlijn. Maar Beugelsdijk kom je twee keer tegen, drie keer tegen. Nou, uiteindelijk gaat de bal wel via Beugelsdijk over de achterlijn. Als hij drie keer Castanjos de voet dwars heeft gezet... Beugelsdijk boos. Castanjos wil die bal snel hebben. Ik heeft ook naar de klok gekeken... ziet dat er 45 minuten er inmiddels op staan. Dat er een minuutje extra tijd is... en dat in die minuut mooi die corner genomen kan worden. Vanaf de rechterkant. Het zal niet heel vreemd zijn dat Tadic de bal heeft opgeëist. Dan staat de Promes daar nog dichtbij om eventueel de variant kort mogelijk te maken. Maar ik denk dat Thalys toch kiest voor in één keer... die bal voor de goal te knallen. Ja, dat doet hij inderdaad. De bal gaat naar de eerste paal... waar die handig verlengd wordt met de voeten... door verdediger Bengtson, maar wel over de lat wordt geteeld. En dan mag Coutinho die bal nog gaan ophalen. Mag hij nog een doeltrap gaan nemen. Maar dan zal Van Siegem een einde maken... aan de eerste 45 minuten. Waarvan we kunnen zeggen dat er in de eerste... nou, 28, 29 minuten niets gebeurde. Maar dat daarna er wel momenten zijn geweest. En als je aan de hand daarvan de balans moet opmaken, kun je alleen maar zeggen... Dat Twente de betere ploeg is en op voorsprong had moeten staan. Coutinho neemt zo zijn tijd bij het nemen van die doeltrap. Nou, Van Siegem laat het allemaal nog doorgaan. Kramer zou nog eens kunnen koppen. Nee, verliest het van Bieland. Maar dan neemt Alberg voor ADO nog over. Een meter of tien over de middenlijn. Speelde hem eigenlijk kinderlijk eenvoudig tegen Moktar aan. En dan zegt Van Siegem, het is wel genoeg. Het is niet hoogdravend tot nu toe. Maar Twente had wel moeten leiden. Doet dat niet. En dus gaan we rusten in Den Haag 0-0. Barcelona staat nog steeds met 1-0 voor tegen Real. Een beetje een wonder, Ragnar? Dat mag een mirakel heet. Een kwartier voor tijd. Barcelona zet de druk. Eerst deze aanval. even even Hernandez probeert het te kaatsen. De bal blijft wel in het bezit van Barcelona. Met wat geluk. Piqué. Piqué links in het strafschopgebied. Inmiddels Neymar zoekt het u wel op met zijn directe tegenstander. Balletje aan de voet. De man van de goal. Dan vanuit de tweede lijn geschoten. De bal is aangeraakt. Het schot van Iniesta. En dus een hoekschop voor Barcelona. En dat biedt tijd om even te vertellen over het schot. Van een dikke drie minuten geleden van Karim Benzema. De ingevallen Fransman van Real Madrid aan de andere kant van het veld. Van 20 meter keihard en kei en kei op de kruising geschoten. Het zit hem ook niet mee dan Benzema. Die vaak moeite heeft het niveau te halen en doelpunten te maken. Terwijl Di Maria naar de kant toe gaat en wordt vervangen door Gesse uh, wat hebben we nog meer gezien? Een uh, moment met Ronaldo. Daar was ik even naar op zoek. Krijgt toch een zet in de rug van Mascherano vlak voor dat schot. En daar had de bal op de stip gemogen wat mij betreft. Maar dat uh, verzuimde de scheidsrechter te doen. Maar Janko, maar Real verdient een uh, gelijkmaker op zijn minste vanavond. Boosheid bij Marcelo als er weer gevoetbald wordt. Na het inbrengen van Gessen en het wisselen dus van Di Maria. Terwijl ook Barcelona een nieuwe man gaat inbrengen met uh, Song. Misschien om een beetje het ritme eruit te halen bij Real Madrid. Die gaat er naar de kant. Dat is Iniesta, de man van de poging van afstand nog zojuist. En op deze manier het slotoffensief van Real Madrid onderbroken. Als Song dan binnen de lijnen staat, dan kunnen we weer. En als die afgelopen minuten een aankondiging waren voor wat we nog te zien krijgen zometeen. Dan wordt het nog wat. Voorlopig Nijmar de matchwinner met zijn doelpunt. Na 19 minuten was hij de enige op het veld die scoorde. Verder met schaatsen, de tweede dag van de Nederlandse kampioenschappen. Drie titels stonden er op het spel en die werden keurig verdeeld. Koen Verwij, kampioen op de 1500 meter. Margot Boer, de beste op de 500 meter. En Irene Wust, de 3 kilometer. Sebastian Tilleman, uh, Irene Wust neemt revanche op de Mors. Die gisteren de 1500 meter won voor uh, Wust. Moeten we dat zo zien, revanche? Ja, zeker. Dat uh, ziet ze zelf namelijk ook zo, zei ze na haar race. Kijk, uh, het is pas uh, 26 oktober en de wintertijd moet nog ingaan. Uh, het gaat dit seizoen natuurlijk allemaal om de Spelen van Sochi... Eh, om het Olympisch kwalificatietoernooi eind december. Maar Irene Wust houdt niet van verliezen. Dat ze, zei ze toch gisteren al na afloop van de 1500 meter... waar ze verloor van Jorien Temors. Vandaag kreeg ze dus kans op revanche in een laatste rit tegen Jorien Temors. Het was ook een echt duel op, uh, op de baan. En Irene Wust snelde uiteindelijk naar 4-0-2-77. Dus nam inderdaad revanche op Temors ten opzichte van gisteren. Hele goede tijd trouwens, zo snel heeft Wust. Nog nooit gereden uh, in deze fase aan het begin van het seizoen. Kampioenschapsrecord. Dus uh, prima race van iedereen. Wust, complimenten. Ja, ze waren gisteren en vandaag aan elkaar gewaakt. De strijd tussen die twee is leuk. Uh, kan moors nou een serieus uitdager zijn van Wust dit seizoen? Ja, dat, dat zit, er wel, uh, zit er wel aan te komen. Het is natuurlijk wel de vraag in hoeverre uh, zij het vol gaat houden. Want ze blijft het short trekken wat voor haar op nummer 1 staat, uh, combineren met het lange baanschaatsen. Ja, wat dan toch ik op moet, de ik tweede moet positie is. Uh, want uh, we moeten even naar Racht niet mee. Ja. Het is een prachtige treffer van Barcelona. Twaalf minuten voor tijd. De paas komt uit het middenveld. Niet goed te zien wie hem verstuurt. En dan van een meter of uh, 19. Door invaller Alexis Sanchez de bal keurig heen gelift over Diego Lopez. Een stiftbal van heel ver. Varaan verdedigt ook nog. Maar die kan er alleen maar naar kijken en eigenlijk voor applaudisseren. Want het is een prachtig doelpunt van Alexis Sanchez. Heel goed gezien dat er ruimte lag achter de doelman van Real Madrid. Het is beslist. Het is 2-0 voor Barcelona. Dat daarmee wel heel veel krijgt vanavond tegen Real. Terug naar Sebastian Timmerman over het schaatsen. Je was aan het vertellen dat de Mors echt wel een uh, serieuze concurrent kan zijn van uh, Wust. Als ze het uh, inderdaad volhoudt met die combi, uh, short track en lange baanschaatsen. Maar goed, ze is zelf uh, uh, dat traject ingegaan. Dus dat zal ze met haar coach Jeroen Otter wel, uh, wel goed uitstippelen allemaal. En ze is nationaal gezien op dit moment ook wel de enige uh, die Wust echt op de huid zit. Dus daar wordt Wust ook weer beter van. Um, ze komen elkaar wel alleen pas weer tegen eind december. Want Jorien Ter slaat vanwege short track wedstrijden... de eerste twee wereldbekerwedstrijden van dit seizoen over. En de twee die daarna komen slaat iedereen Wust weer over om rust te nemen... Dus wat dat betreft eind december bij het Olympisch kwalificatietoernooi komt uh, waarschijnlijk pas het volgende duel Wüst-Temmers. Ja, dan gaat het erom hè. Uh, ja, Dan nog even uh, iemand eruit pakken bij de vrouwen. Diana Valkenburg, uh, geen goed NK, plaatst zich zelfs niet voor de eerste World Cups. Wat is er met haar in de hand? Ja, dat weet ze zelf ook eigenlijk niet. Vandaag slechts achtste op de drie kilometer... waarop ze vorig seizoen uh, Nederlands kampioen werd. Gisteren op de 1500 meter was het ook al niet veel soeps. Ze is niet ziek, zei ze na afloop. Ook niet dat ze uh, voelt dat er te hard getraind is bijvoorbeeld. Ze zei ook wel dat ze voldoende rust had genomen... tussen de laatste zware trainingskampen en, uh, en dit toernooi. Dus dat is het grote vraagteken eigenlijk uh, wat er uh, aan de hand is... waardoor het komt dat uh, Diana Valkenburg uh, niet goed rijdt. Dus dat wordt een puzzel voor haar en haar coach uh, Jack Morgen nog de 1000 meter en de 5 kilometer... maar het zou zomaar inderdaad kunnen dat uh, Diana Valkenburg... geen wereldbekers gaat rijden. Uh, de vier die er nog zijn in dit kalenderjaar. En dat ze dus inderdaad uh, nationaal wedstrijden moet gaan rijden. Mm -hmm. En dat zou ook wel eens haar plek kunnen gaan kosten... op de ploegenachtervolging. Dus wat dat betreft kan dit wel eens een uh, slecht begin zijn... met gevolgen voor Diana Valkenburg. Ja. Dan de 500 meter, maar uh, ja, die heeft al heel veel gewonnen. Maar vorig jaar was ze niet goed. Is ze weer helemaal terug? Ja, ze straalt uh, weer frisheid uit, gretigheid straalt ze uit... ze rijdt technisch ook weer veel beter... ze rijdt snel, 38.54 in de eerste serie... en 38.30 in de tweede serie. Ook dat is een kampioenschapsrecord... Um, ze gaf bij de ploegenpresentatie zelf al aan... dat ze zich ja, beter voelde, lekkerder in de vel. Vorig jaar wat problemen gehad ook in de relationele sfeer. Dat moet je normaal gesproken privé houden, vind ik. Maar als een sporter dat zelf naar buiten brengt... dan mag je dat wel overnemen. Mm -hmm. En wat uh, ook wel meespeelt, is dat die ploeg... Wat, dat daar wat meer sfeer in zit. Johnny Romme is erbij gekomen bij de Liga-ploeg als uh, tweede trainer naast Marianne Timmer. En Boer gaf er ook duidelijk aan... Het is wat gezelliger geworden. Er zit wat meer sfeer in. Romme is altijd wel een sfeermaker. En dat pakt voor Margot Boer goed uit. En dat is te zien aan de manier waarop ze vandaag de 500 meter reed. Dus dat belooft wel, ja, wel beterschap inderdaad ook in het internationale seizoen. Ja, dan de mannenafstand van vandaag. Koen Verwijt wint de 1500 meter. Uh, die had nog nooit in zijn leven wat gewonnen geloof ik. Hè? Vorig jaar nee. bijna toen werd hij gedisqualificeerd. Ja, dus dan, dan kun je dat toch ook wel weer best wel een verrassing uh, noemen. We kennen hem inderdaad al jaren van het, uh, van het allrounder, toch ook met name. En nu dan voor de eerste keer na die disqualificatie van vorig seizoen... een medaille op, de, op een afstand op de NK-afstanden. En meteen dus goud uh, voor Kjeld Nuis. Dat was trouwens vorig seizoen degene die het goud kreeg omgehangen... omdat Koen werd gedisqualificeerd. Um, maar hij doet het goed. Hij is teruggegaan naar TVM. Nadat hij daar vier jaar geleden ook zat, dat pakte toen niet goed uit... Maar nu lijkt hij nou ja, sowieso volwassener te zijn geworden. Maar de combi-TVM-Koen lijkt... het is natuurlijk vroeg om dat uh -huh. al helemaal te gaan beoordelen... maar het lijkt beter uit te pakken dan de vorige keer dat ze dat, ze dat probeerden. Nog even twee namen uh, die we in de gaten moeten houden. Olympisch kampioen Mark Tuitelt. Olympisch kampioen met de 500 meter. Maar ja, niet de winnaar dus. Nee, nee, hij werd slechts vierde. Uh, betekent trouwens wel dat hij de wereldbekerwedstrijden mag gaan rijden. Want er gaan de vijf snelste gaan daarheen. Dus dat zijn wij, Nuis, Ket, Tuitert en Wouter Roldeheuvel op die 1500 meter. Het was wel een race nog met wat, uh, wat schoonheidsfoutjes erin. De tijd was ook niet heel erg denderend. Maar ik vond de tijden over het algemeen op de 1500 meter niet supergoed. Um, maar goed, Tuitert zit in ieder geval in het internationale circuit. En daar worden schaatsers in ieder geval altijd wat beter van. Dus hij lijkt wel weer op de weg terug. Aan de andere kant, hij had nog nooit een titel gepakt op de Nederlandse afstandskampioenschappen. Dat wilde hij graag. Misschien was vandaag wel de kans. En die heeft hij niet gegrepen. Nee. Er was vroeger een artieste, Heintje Davids. Die kwam <laughs> een paar keer terug nadat uh, ze gestopt was. Definitief gestopt, definitief gestopt. Elke keer weer terug. En hoe is het met Erbe Wernemans gegaan vandaag? Hij werd uh, vijftiende. Uh, nou ja, dat vind ik voor een man van 37 helemaal niet slecht. Als je dan ook 149-49 rijdt als, uh, als tijd... Um, maar goed, ja, hij, hij kwam dus absoluut niet in de buurt van de wereldbekerplekken. Daar was het hem ook niet om te doen, zei hij op voorhand. Het was een maar soort Oda om. aan het schaatsen. omdat hij, ja, hij, hij vindt het schaatsen nog te leuk om, uh, om te laten doen. En via trainingswedstrijden had hij zich gekwalificeerd voor dit NK. Dus waarom niet, dacht hij. Maar goed, na afloop zat hij eventjes bij me. En toen, toen kregen we het over het Olympisch kwalificatietoernooi. Toen ik ja, als je nou bij de beste twaalf was geëindigd... had je je gekwalificeerd voor dat OKT. En Hij werd dus vijftiende. Nou, toen kwam er even een drieletterwoord, begin ik met een K... <laughs> Uh, uh, uit zijn mond. Dus ik heb zomaar de indruk: er bestaat nog wel weer een andere mogelijkheid dat hij op dat toernooi terechtkomt. Dat hij er nog niet helemaal klaar mee is. Maar ja, op dat Olympisch kwalificatietoernooi is er volgens mij ook voor de NOS ingedeeld. Maar goed, dan moet hij maar uitgevechten met de baas eventueel. Ja, waar geef je voorrang aan? Ja, uh, we zijn nog niet van hem af. Voor ons is hij zeker, hè, van Sochi? Ja, dat wel, ja. daar heeft hij zich al voor gekwalificeerd. Oké. Okay. Uh, we gaan verder even met schaatsen uh, naar het vrouwenvoetbal. Uh, het Nederlands elftal heeft ook de tweede kwalificatiewedstrijd... voor het WK 2015 in Canada, met ruime cijfers gewonnen. 4-0 werd het tegen Albanië een paar weken geleden... en nu tegen Portugal uh, maar liefst 7-0. Roger Reiners, de ons is aan de telefoon. Uh, 7-0, was het echt een echte makkie? Ja, dat zou je wel zeggen. Als je er 7 maakt. Uh, we komen vrij snel op voorsprong. De, de eerste, daarna... moeten we ja, de tweede maken. Dat laten we even na. En dan, uh, ja, dan, dan geven we toch nog wel wat, uh, wat, wat dingen weg... aan die tegenstander. Naarmate die wedstrijd vorderde... zeker de tweede helft... Uh, ja, ging het wat eenvoudiger. Ja. Was u tevreden over, over het spel... Uh... Ja, over de uitslag zeker. Als je er zeven maakt in een uitwedstrijd, uh, je krijgt niks tegen. Dan, uh, dan is het resultaat prima. Uh, de uitvoering, uh, en ik denk ook zeker verdedigend. Wat, we, wat ik net zei in de eerste helft, na de 1-0, ja, daar zullen we wel wat dingen beter in moeten doen. Ja. Uh, wat bijvoorbeeld? Nou, ik vond dat uh, die Portugezen te veel ruimte nog kregen, uh, met name in onze laatste lijn, en dus een aantal kansen afdwongen. Bij, bij een uitslag van 7-0 is altijd de vraag... waren wij nou zo goed of waren zij zo slecht? Wat was het in dit geval? <laughs> ja, het valt er ergens tussenin zitten. <laughs> ja, ja. Wij hebben een aantal dingen in ieder geval goed gedaan. Uh, ja, wat ik zei. Uh, als je na een op zich kijkt... de doelpunten die we maken... dan zaten daar prima doelpunten bij. Ja, de, de ruimtes die je weggeeft... Uh, ja, dat, dat moeten we beter voor elkaar krijgen. Viviane Miedema, 17 jaar pas, maakte haar de buurt. Uh, hoe speelde zij? Ja, ze viel in. 20 minuten voor de tijd, uh, zoiets. Ja, en dan, dan zie je haar kwaliteit. Uh, zeker als je uh, in die laatste fase komt, en dan blijft ze heel koeltjes voor het doel. Uh, en, en dan, uh, dan, ja, dan, dan scoort ze vrij makkelijk. Dus tevreden ook over haar? Ja, zeker. Ja. Dit was de tweede WK-kwalificatiewedstrijd voor 2015. Hoe ziet het vervolg van deze kwalificatie eruit? Uh, wij spelen woensdag. Uh, woensdag spelen we thuis uh, in Volendam tegen Noorwegen. Finalist van het afgelopen EK. Dat is een zwaardere uh, dus? Ja, dat kun je wel stellen. En ik denk ook uh, ja, de te de, de, de kloppen ploeg in deze ploeg. Uh -huh. En als je die klopt, uh, dan kwalificeer je je automatisch? Uh... Nou, zover is het nog lang niet. Uh, laten we eerst eens kijken wat we, wat we woensdag tegen deze tegenstander gaan maken. En dan is het pas de derde kwalificatiewedstrijd die je gespeeld hebt. Van de? Dus de weg is nog uh, van, de, van de tien. Van de tien, ja, ja. Maar u denkt dat u een goede kans heeft? Nou ja, goed. We willen in ieder geval heel graag. Uh, maar het is een zware opgave. Dat uh, in deze pool met, uh, met deze tegenstanders. Noorwegen, uh, België die daarbij zitten... Uh, maar goed, uh, kans heb je altijd. Oké, okay, Roger Reiners. Hartelijk dank voor het snelle commentaar... ...na de 7-0-overwinning tegen Portugal. Oké, okay, dankjewel. We gaan naar uh, Ragnar meer bij uh, Barcelona-Real. tweede helft zit er bijna op. De wedstrijd zit er bijna op. Nog een twee minuten te gaan, plus extra tijd. 2-0 voor Barcelona tegen de Koninklijke uit Madrid. Naar dat fantastische doelpunt van Alexis Sanchez na 78 minuten. Daarna nog wel van Real Madrid een kans gezien via de linkerkant. Sami Khedira de Duitse schoot in de handschoenen van Valdes. En Real probeert het nog wel ook nu via de rechterkant. Via Carvajal krijgt de bal terug van Khedira. Die ter hoogte staat van de middenlijn dan naar Varane. Opening op links helemaal aangenomen. Wel knap. Van Marcelo zoekt het uh, duel op met zijn tegenstander Dani Alves. Die de wedstrijd overigens ook had kunnen beslissen. Maar aanschoot nadat hij de bal door de benen heen schoot. Overigens van Ronaldo aanschoot tegen de keeper van Real. Terwijl er nu is uh, gefloten voor een overtreding van Barcelona. En Real die, uh, dat wil die bal heel snel nemen. Doet dat ook. Maar de scheidsrechter uh, heeft daar nog geen toestemming voor gegeven. Nu wel met uh, Marcelo. Cristiano Ronaldo ziet het lopen van Kedira in het strafschopgebied van Barcelona... Maar de bal is te hard, niet op maat en dus opgepakt door Valdés. En hij kijkt nog eens naar het bord. Daar staat nog een dikke minuut te spelen tijdens deze aflevering van Barcelona tegen Real Madrid. Het is de twintigste keer dat Messi tegenover Ronaldo staat. Acht keer winst voor Messi. Vijf keer voor Ronaldo. Zes keer gelijk tot nu toe. Maar beide spelers hebben vandaag, terwijl Messi dus de beste papieren heeft om te winnen, hebben hun stempel niet echt kunnen drukken. Real nog een keer aan de rechterkant. De ploeg uit Madrid verovert toch een ingooi. Die wordt ook Dira genomen. Veel te ver eigenlijk af van waar die genomen mocht worden. Een stuk achteruit. Maar dat laat de scheidsrechter nu verder gaan. Daar is Alexis Sanchez. Terwijl Neymar overigens is gewisseld. De linkerkant van het veld. Pedro voor hem in de ploeg gekomen. Maar de bal moet helemaal naar de rechterkant. Althans, dat denkt Pedro. Dat is te veel gevraagd. Want daar onderschept Marcelo. Maar die raakt de bal vervolgens ook weer kwijt. Dan moet Pepe in de achtervolging en schiet hij de bal hard terug naar Diego Lopez. Die in de problemen wordt gebracht met een jagende Alexis Sanchez in de buurt. Uiteindelijk loopt het allemaal net goed af. En Barcelona is op weg naar een overwinning, is op weg naar 28 punten in de competitie. En dat zijn er dan meteen maar 6 meer dan Real Madrid. Dat is een gat wat hout snijdt. Het is 2-0 in de slotminuten. En dan de Nederlandse competitie in Breda. NAC tegen de Go-Head Eagles, nummer 12 tegen nummer 11. Het verschil is maar één puntje, Bas Tegler. Ja, het ligt sowieso allemaal dicht bij elkaar. Het is een duel dat een minuut geleden begonnen is, waarbij opvalt dat NAC meteen uit de startblokken schiet... Zeer fel en energiek en dat met name achterin bij Go ahead. Nou ja, ik kan niet meteen zeggen dat ze nog aan het slapen zijn. Maar helemaal wakker waren ze ook niet. Maar voordat we dat verhaal gaan afmaken gaan we eerst nog eens even naar Spanje om te kijken wat Ragnar nog te vertellen heeft. Het wordt nog 2-1 via Gese de invaller. Het wordt wel 2-1. Het 2-1 voor Barcelona in de 91ste minuut. Nog 2,5 minuten spelen. Ronaldo vrij op links. Een prachtige paas naar binnen. Je denkt even, zal de Portugees het zelf willen doen? Ja, vast wel. Maar hij geeft wel af. En vanaf 16 meter hard geschoten. Valtes krijgt die bal nog tegen het lijf aan. Gaat onder hem door uiteindelijk. En nog een dikke 2 minuten voor Real om een verdiend punt op te halen vanavond in Camp Nou. Het is 2-1 geworden. Bas. Ja, go Ahead is aan het knoeien achterin. Omdat men eh, risico's neemt die je eigenlijk niet hoort te nemen. Dat doen eh, verdedigers, Vriends en Schenk. Dat doet een middenvelder Valkenburg. Die met een solootje een dribbeltje bezig is. Maar de verkeerde kant op loopt en dan de bal verspeelt. En dat doet zo even ook nog Overgoor. Die zonder al te veel rugdekking op 20 meter van zijn doel. Denkt wel een tegenstander te kunnen uitkappen. En dat lukt niet. En dat gebeurt dus allemaal in de eerste 150 seconden van deze wedstrijd. Dan zou je als trainer gek worden. Ik mag aannemen dat het ook gebeurd is nu met de heer Boy. Die nu ziet dat zijn ploeg opnieuw in de verdrukking komt. Want er komt Nak alweer. Bal voor het doel. Weggekopt door Schenk. Zonder dat dat nou al te veel gevaar oplevert. En dan kan Go ahead misschien voor het eerst de bal op de helft van de tegenstander zien te krijgen. Maar Nak zet de ploeg uit Deventer totaal vast. Dat doet het nu zo agressief dat er een overtreding zou zijn gemaakt door Trost. Dat is het publiek hoorbaar niet met de scheidsrechter eens. Gusse Bujuk vanavond, de scheidsrechter. En als de bal die dan genomen is, de Go ahead terug gaat naar de keeper. Room, wordt ook hij zelfs nu onder druk gezet. Nak is dus bereid. Heel veel energie in het begin van deze wedstrijd te stoppen. Nu toch het bal zit voor Go Ahead. Ontstaat er dan ergens ruimte? Dat kan altijd nu aan de rechterkant van het veld. Dan zou dat uh, moeten gebeuren bij Schmid. Die mag wat meters maken. Kan de bal eigenlijk niet kwijt. Terug van maar. En op het middenveld wordt die bal dan opgepikt. Maar ontstaat er meteen ook een misverstand. De paas naar Antonia. Neemt nak over. En kan het komen. Kwakman met grote stappen. Daar is uh, Poupon mee. Die staat buiten spel. Ja, want hij uh, schiet wel en scoort ook. Nee, Hij schiet hem naast zelfs. Maar naast mij staat nog een fan. Van Nak, die eigenlijk net de trap opkomt, Je hebt andere mensen die te laat komen. Hè? Ik kon dat vroeger <laughs> wel toen ik nog op school zat. maar uh, Die juicht. En die, oh nee, toch niet. Maar die had de vlag van de grens niet gezien. Want dat deden er dus al niet meer zoveel toe. Paasje van Kwakman was net te laat. Of je mag zeggen Poepon was al net te ver doorgelopen. 0-0. Nou ja, onstuimig begin van het duel. Als dit een voorbode is van de avondje Nak, Dan uh, gaan we een leuke avond tegemoet. Kambuur doet het verdienstelijk uh, in het eredivisie seizoen sinds jaren. Uh, en FC Utrecht is vanavond op bezoek. Henk Kok ook trouwens. Ja, en ik kijk naar de wedstrijd. Die is vier minuten oud. En zegt het al, Cambuur doet het heel aardig. Maar uh, ja, aan lof heb je niet zoveel. Je moet gewoon uh, punten pakken. En het is belangrijk dat uh, Cambuur na een drietal nederlagen een keer weer, uh, weer punten pakt. Kijk, ik sprak even met de assistent-trainer voor afgaan deze wedstrijd. Dat is Henk de Jong. Ja, zeg je. De schouders van ons zijn beurs van de schouderklopjes. Want zoveel schouderklopjes hebben we wel gehad, maar moeten gewoon punten pakken. Ik kijk nu naar Cambuur. Cambuur gaat een aanval opbouwen. Nee, ze zijn de bal kwijtgeraakt. Wordt er dan een overtreding? We gaan hier wel, zei schijt Een overtreding op de Ridder. Dat is een speler van Utrecht. In die vrije schop. Die wordt dan genomen in de middencirkel. Utrecht wat beter in de laatste wedstrijd. Een goede thuiswedstrijd is gespeeld tegen Nacht met 4-2 gewonnen. Maar in uitwedstrijden nog maar één punt behaald. In vijf wedstrijden, één punt en één doelpunt. Een doelsaldo van 1 tegen 13. Nou, daar hoef je geen brieven over naar huis te schrijven. De bal wordt teruggespeeld naar Drosten. Dat is de rechter verdediger van Cambu. Die speelt weer terug naar Lewin. En probeert, de ridder die probeert daartussen te komen. Maar Lewin heeft een vrij spoedig afgespeeld naar Bijker. Weer af naar de Van der Laan. Een van de centrale verdedigers bij Cambuur. Weer in de breedte. Utrecht laat zich terugvallen op eigen speelhelft. Wordt die bal weer in de middencirkel gespeeld. Naar El Macrini. En zo komt Cambuur wel geleidelijk aan dichter bij het doel van Utrecht. Maar het grote probleem wat Cambuur heeft. Daar is gewoon kans in creëren en doelpunten maken. Want ze hebben nu in tien wedstrijden acht doelpunten gemaakt. Dat is niet al te veel. En als ik dan ook nog zeg dat ze in één wedstrijd. En er was toevallig geweest tegen Groningen. Dat ze in die wedstrijd vier doelpunten hebben gemaakt. Dan ligt het gemiddelde Bepaald niet hoog bij Kambuur. Daar ligt ook het probleem. In de voorroede. In de voorroede bij Lee Likoki op rechts. Bij hem dat is toch wel een aardige spits. Maar niet al te balvaardig. Drie doelpunten heeft hij gemaakt. En aan de andere kant op de linkerkant. Maar Kevin Brands die maakt zijn debuut, Niet zijn debuut... Hij maakt zijn debuut in het basiselftal van Kambuur. De aanval van Utrecht nu. Die gaat over de rechterkant van het veld. Die bal die zou eens een keer voorgezet moeten worden. Wordt nog even gewacht. De ridder heeft positie gekozen. Maar die krijgt de bal niet. Omdat Van Laan goed heeft ingegrepen. We hebben inmiddels gespeeld. Een dikke 6 Minuten en de stand is 0 tegen 0. Gelijk opgaande wedstrijd. In de zijn ze aan de tweede helft bezig bij Ado Twente. Het is nog altijd 0-0 als de bal bezit is voor iets namens Twente. Maar die wordt van de sokken gelopen door Holla. En Ado heeft weer de bal. Ado dat een grote kans net kreeg. Daarover zo meer. Want Goudier is weg aan de linkerkant. Nee, houdt nu in. Komt naar binnen en loopt vervolgens tegen twee man aan. Sleept er dan nog wel een vrije trap uit. Het was een voorzet vanaf de rechterkant van Geert. Die middenvelder legde hem bij nou, het 5 meter gebied. En die Kramer, dat is een hele lange jongen, kwam ook hoger dan elke Twentse verdediger. Kopte de bal richting de goal, maar een prima redding van Marsman. En uiteindelijk maakte Koppers er een corner van. Vrij trap nu voor Ado na die overtreding op Gaudier. Bal ligt aan de linkerkant van het veld. Holla staat daar achter. Beugelsdijk is mee voorin. Kramer is daar ook. En Van Duinen. Dat is zo'n beetje uh, de luchtmacht van, uh, van ADO Den Haag. Ook Bakker, die andere centrale verdediger mee voorin. Bal komt in het zassumgebied, wordt ook gekopt en wordt ook binnengekopt. En dan is het die Bakker die de goal maakt. Het is uh, Wesley Bakker die vorige week debuteerde in uh, de eerste helftal van uh, ADO Den Haag als basisklant. Nu maar eens mee naar voren sluit. Een rol die normaal gesproken voor zijn collega Beugelsdijk is weggelegd. Maar hij anticipeert prima op die vrije trap van Danny Holla. En zet dan maar zijn hoofd erachter. Ja, hij huilt bijna van geluk. Valt in de armen van al zijn spelers. En krijgt een extra bedankje van Mike van Duinen. Maar hij doet het goed. Hij staat tussen twee spelers in. Maar die ene valt, dat is Bjerland. En de andere kan er vervolgens niet meer bij. Dat is Promes. En die bal gaat echt in de uiterste hoek. En je ziet de opluchting en de blijdschap bij Ado. En ook langs de kant van Mauri Stijn met de armen omhoog. De veelgeplaagde coach van Ado die dus do moet doen met bijvoorbeeld deze Bakker centraal achterin. Nou die stelt hem dus niet teleur. 18 jaar en zijn eerste goal voor Ado Den Haag te pakken na 51 minuten. Het is ook de eerste goal in de wedstrijd. De 250ste wedstrijd in dit stadion. Bakker maakt de 1-0 voor Ado tegen Twente. Dan kunnen we nog even horen of het bij Barcelona tegen Real ook afgelopen is. Rachnaar. Dat is het inderdaad. Bij Barcelona Real Madrid is het bij die 2-1 gebleven. Ondanks die late aansluitingsgoal van Real Madrid misschien had er nog wel een half minuutje extra gespeeld mogen moeten worden. Maar dat gebeurde niet. Aantal spelers onder het niveau gebleven. Tweede helft was aantrekkelijk. Maar ik denk dat ja, de 71ste minuut dat is het breekpunt als Ronaldo een zet krijgt van Mascherano spelend in het hart van de verdediging bij Barcelona. Als de scheidsrechter daar een penalty geeft, ja, dan zou de wedstrijd wel eens gekanteld kunnen zijn. Dat is niet gebeurd. Barcelona slaat even later toe met een werelddoelpunt van Alexis, Alexis Sanchez, de Zuid-Amerikaan, de Chileen. En dan is het dus zo dat Barcelona uitloopt op Real Madrid. Zoals gezegd eerder, 28 punten voor Barca en voor Real nu 22. We gaan snel naar Henk, volgens mij. Volgende wedstrijd. Het is 1-0 geworden voor Utrecht en ik denk dat Ajoep, de man die de vorige week al tegen NAC zijn eerste doelpunt maakte voor de FC Utrecht. Toen stond hij in de basis. En ik denk dat hij in laatste instantie die bal over de doellijn heeft getikt. Er komt nog even, wordt in eerste instantie tegen de lat gekopt. Er ging een hoekskop van af van, van Toornstra. En het is Bulthuis die kopt. Er wordt die bal nog eens een keer ingekopt. En dan is Kambu niet in staat om die bal uit de doelmond te werken. En is de uiteindelijk Ayoub die die bal het laatste tikje geeft, denk ik. Jawel, die gaat er met een gestrekt been in. Met een soort van uh, trap van een kickbok. Maar er wordt niet voor gefloten. terecht wordt hij daar niet voor gefloten. Utrecht leidt na 10 minuten spelen met 1-0 door een doelpunt van Ayoub. En dat was het steeds een geweldige haardbos. Ik heb toch gelezen de vorige week toen hij dat ene doelpunt maakte tegen NAC dat hij zich kaal zou laten scheren. Dat is niet doorgegaan. Heeft hij weddenschap? Heeft hij afgekocht? Nu heeft hij al twee doelpunten gemaakt voor Utrecht en hij leidt tegen Cambuur met 1-0 Utrecht. NAC tegen de Go Ahead Eagles, Hopelijk voor de Ayoub dat hij de weddenschap niet uh, opnieuw gemaakt heeft, want dan komt hij erop leeg. Hoe dan ook. 0-0 Nak, Go Ahead na een minuut of 10. Nak is uh, furieus aan het duel begonnen. Krijgt nu een vrije schop na een overtreding. Aan de linkerkant bij Go Ahead gemaakt door, uh, ja, je mag eigenlijk zeggen de gelegenheid linksback, Amefor. Of hij nou rechtsback of linksback speelt, maakt hem strikt nog niet zo heel veel uit. Aan de rechterkant staat nu Sweet bij Go Ahead. En die overtreding levert dan Nak een vrije schop op. Go Ahead heeft zich eigenlijk nog niet echt kunnen ontworstelen aan dat uh, pressievoetbal van de ploeg uit Breda. Eén of twee keer een uitbraakje gehad, maar... Veel meer heeft dat ook niet om het lijf gehad nog. En nu staat dat strafselkwied van de ploeg uit Deventer weer vol. Met bijvoorbeeld Kwakman en Drost. Die mee zijn. Poepon die bijna kan koppen. En op de tweede paal gaat iedereen. Maar buitenspel. En dus stelt de goal die. Kwakman denkt te scoren. Maar scoort niet. Omdat de bal die uiteindelijk bij de tweede paal neerkomt. Wordt teruggekot richting de eerste paal. En daar is Kwakman dan eigenlijk net een pasje te ver. En die loopt nu maar terug naar de plek waar hij eh, behoord wordt te staan. Namelijk eh, centraal achterin in de wetenschap. Dat het gewoon 0-0 blijft. Wat ja. gebeurt er in Den Haag? Ronald? Dan wordt het 2-0. Ninos Gaurier. Daar hebben we werkelijk nog niets van gezien in deze wedstrijd. Maar in de 55ste minuut is hij toch het middelpunt van een feestje. Het begint met het balverlies van Twente op het middenveld. En het daarna snel schakelen via Alberg. Ja, die zoekt dan een combinatie met Geert. Dan lijkt het in eerste instantie allemaal mis te gaan. Maar komt de bal toch voor de voeten van Nino Gaurier. En die uh, klopt Marsman voor de tweede keer in uh, zeer korte tijd. Het is uh, inderdaad uh, Gaurier die die uh, bal dus krijgt. Eén op één met de Marsman. Eerst nog tegen Marsman aan. Maar dan uh, staat hij in uh, de korte hoek. En uh, nou ja, de bal gaat uh, in de goal. Het is uh, uh, 2-0 voor Adel. op oh. Sport op Radio 1. De Eredivisie morgen om 2 uur. Roda PSP. En de snel genomen hoekschop in de verre hoek. Het flitsen in de perstribune en de slotfase in langs de lijn. En ook Feyenoord Herakles. Ziet er bijna een eigen op. Dan wordt hij van de lijn gehaald. Weksewolle aanzet. altijd, doelpunt. De gelijkmaker. En om half vijf, Vitesse Groningen. En het doelpunt. We hebben hockey en het NK gaat. Voor de binnenbaan heen proberen het verschil goed te maken. NOS langs de lijn, morgen om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De jeugdopleidingen van de eredivisieclubs hebben de toekomst. En jij kan ze daarbij helpen.